Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Christian Bodenbakker met het NOS Journaal. In Londen zijn de zes straatvegers vrijgelaten. Die waren opgepakt omdat ze mogelijk een aanslag op de paus beraamden. Bij huiszoekingen en verhoren is niets verdachts ontdekt. Volgens Britse media gaat het om Algerijnen die in de kantine van hun schoonmaakbedrijf grappen maakten over een aanslag op de paus. Vandaag is de vierde en laatste dag van het staatsbezoek van de paus aan Groot-Brittannië. Gisteren betuigde hij nog eens zijn diepe spijt over het seksueel misbruik in de katholieke kerk. In de Golf van Mexico voert oliemaatschappij BP rond deze tijd een laatste test uit... om te bepalen of de lekkende oliebron echt is gedicht... De test van een half uur moet uitwijzen of het gestorte cement de oliebron ook onder grote druk afgesloten houdt. Door het lek is de afgelopen maanden zo'n 800 miljoen liter olie in zee gestroomd. Het kabinet moet mogelijk meer geld reserveren om Nederland te beschermen tegen de stijging van de zeespiegel. Dat zei Delta-commissaris Kuiken in Nieuwsuur. Het kabinet trekt vanaf 2020 1 miljard euro per jaar uit voor dijkverhogingen en verzwaringen. Volgens Kuiken zijn er mogelijk rigoureuzere maatregelen nodig die meer geld kosten. Een Fransman zonder armen en benen is het kanaal overgezwommen. Hij deed dat met beenprotheses in de vorm van zwemvliezen. De man verloor zijn armen en benen in 1994... nadat hij was getroffen door een stroomstoot van 20.000 volt. Hij zwom de 34 kilometer van Engeland naar Frankrijk in 13,5 uur. Op Vlieland wordt vandaag een toeloop van vogelaars verwacht omdat daar gisteren een Noordse waterlijster is gesignaleerd. De Noord-Amerikaanse vogel is voor zover bekend nooit eerder in Nederland gezien. Deskundigen denken dat hij de Atlantische Oceaan is overgevlogen. Aan de Belgische kust werd gisteren een kleine regenwulp gezien. Die komt normaal alleen voor in Azië. Het weer, de dag begint vrij zonnig, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Later vanochtend volgt er regen, vooral in de noordelijke helft van het land. In het zuidoosten blijft het droog, het wordt een graad of 15. Dit was het. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zee, Zandvoort en Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. ZFM 20 jaar. Zie in Zandvoort En jij bent erbij. 20 jaar. 20 jaar. side. side. to side All uh -huh. It's a movie and you just TVO. Mommy got me twisted like a dreadlock. She don't wrestle, but I got her in a headlock. Never, ever do make a bedrock. Mommy on fire, red hot. Bada bing, bada boom. Mr. Worldwide as I step in the room. I'm a hustler, baby, but that you knew. And tonight is just me and you, darling. Thank you, DJ. <laughs> I'm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 Aamarte is immens voor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 You're the...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 Thank you. See you in me. Cause there's no reason to pretend And that's the difference with me.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 who's for you <laughs> Ooh. I really hate your ass right now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 Once in your life, you find her. Someone who turns. Zit pesten en sarren vooraf in de Duitse kranten.